Maar net wel met het NOS-journaal. In Paramaribo is de omstreden amnestiewet ondertekend door vicepresident Robert Amerali. President Bouterse kon het niet doen omdat hij in buurland Guyana was. Met de ondertekening is de wet nu officieel van kracht. Deze week nam het Surinaamse parlement de amnestiewet aan... waarmee verdachten van de decembermoorden 1982 amnestie kunnen krijgen. Een van die verdachten is president Bouterse. De voorstemmers gaan ervan uit dat er met wet een eind komt aan het strafproces over de decembermoorden.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 Vanavond bewolkt, plaatselijk wat regen, vannacht overwegend droog. Morgen overdag wolkenvelden, tijdelijk wat zon, ook hier en daar. En het wordt zo'n achteraden. De paasdagen worden wisselvallig met een iets hogere temperatuur. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. zie het. On morning from a bog I'm moving. On the morning from a bog I'm moving, the year of the cat. So have my sins, because I dread the loss of heaven, and the pain of hell, but most of all because I love thee, and I want so badly to be good, be good. Be good. forgive me. Lekker Girl Come Wine in het Dave Out Club Mix En daarvoor Patrick Hagenaars nieuwe track Bangers en Smash En daarvoor OTC Gerald The Cat, leuk dat je er weer bent ingeschakeld op jouw Ziet Op ZFM's Zandvoort helaas een klein technisch probleem Maar niet getreurd, want wij hebben vanavond in plaats van Dion Sydney Dada Live hier gewoon in de mix Ja, gewoon omdat het hier kan bij Ziet Hebben wij speciaal voor jullie een knallende set van Dada Live Maar is het toch nog een beetje goed hè? Ik hoop niet dat al die paasheiden breken, al die chocolaatjes, oeh, lekker hoor. Dan nu, tot aan 11 uur, Dada Live in the mix. Dit is see it, hou meer hier. Yeah. cause Oh, goede vrijdag, see het in de house. Helaas, geen live mix van DJ Dion Sydney, maar ja, niet getreurd. Wat daarvoor in de pas een hele leuke mix speciaal van Dada Live. Volgende week vrijdag, 9 uur, zijn we weer bij je terug voor een nieuwe aflevering van See It, met natuurlijk heel veel nieuwtjes nieuwe beats en natuurlijk een party guy. mijn naam is DJ JK. ik bedank ook DJ Dion Sydney. even goed voor het aanwezig zijn en heel snel binnenkort ga, ga je zeker meer van hem horen want hij heeft alweer twee nieuwe producties en oeh ja ik heb hem hier in de studio gehoord ze zijn lekker nog even fine tunen hier zo in de studio en wie weet Boys, heel snel op de landelijke radio Hele fijne paasdagen. En blijf ook luisteren naar de overige programma's van zie It. Yeah.